Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. CDA-leider Buma wil haast maken wet, zei hij op het congres van zijn partijen in Den Bosch. Hij riep andere partijen, met name GroenLinks op, om te stoppen met touwtrekken over de inhoud van de wet. Het kabinet wil graag brede steun voor de klimaatwet, maar GroenLinks vindt de voorgestelde CO2-reductie niet ver genoeg gaan. Buma riep GroenLinks op om mee te doen aan de breedste klimaatcoalitie ooit. Het Israëlische leger stelt een onderzoek in naar de dood van de Palestijnse verpleegkundige... die vrijdag werd doodgeschoten aan de grens met Gaza. Ze was daar bezig een gewonde Palestijn te helpen. De Palestijnen spreken van een oorlogsmisdaad. De VN zegt dat medisch personeel geen doelwit mag zijn. Israël zegt dat Hamas opzettelijk burgers in gevaarlijke situaties plaatst. Deelnemers aan het tv-programma Vier handen op één buik van BNN-Vara voelen zich misleid, schrijft de NRC... In het programma worden zwangere tieners geholpen door bekende moeders. Deelnemers klagen dat ze niets te zeggen hebben over de beelden die worden uitgezonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruzies boven het babybedje, een uithuisplaatsing of een DNA-test... waaruit blijkt dat de partner van de tienermoeder niet de vader is. Wie uit het programma wil stappen moet 5000 euro betalen. en Vara zegt in een reactie dat het contract vooraf uitgebreid is doorgenomen... en dat zulke boeteclausules gebruikelijk zijn. De bekerfinale tussen PSV onder 19 en de leeftijdsgenoten van Feyenoord is vanmiddag tijdelijk stilgelegd na een massale vechtpartij. Spelers van beide clubs gingen in de verlenging van het duel met elkaar op de vuist. Daarbij kwamen ook toeschouwers het veld op. Het duel werd een kwartier stilgelegd en daarna uitgespeeld. Feyenoord onder 19 won de bekerfinale met 2-1. Het weer, vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, minimaal rond 14 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig, later breekt vanuit het zuiden de zon door. Aan zee blijft het op veel plaatsen grijs, maximaal van 17 graden op de Wadden tot 24 U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 106.9 104.5 op de kabel En natuurlijk ook uh, DAB Plus 5SC En natuurlijk ook de kabelgrant hier in Zandvoort En ja, zoals beloofd uh, Ja, ik, uh, ik heb uh, Ja, Mick in de uitzending ah, Dag Mick, ja, een hele goede avond Goedenavond Ja, jij, jij, jij, jij was al onderweg hier in Zandvoort Nee, nog niet Nog niet, niet oké okay. Ik ben het later op de avond uh, gepland dat dus het goed is Aha, oké okay. hey, uh, Oké okay. Hé, hey, hoe gaat het met jou? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, dat gaat zeker goed. Ja? maar ja? mag niet klagen. Ja hoor. Oké. Okay. En de uh, singles? We uh, gaan niet klagen. <laughs> ja, en de singles? Want ik zie, ik zie ook vaak uh, wel voorbij komen uh, via Facebook uh, optreden. Uh, de laatste single die ik heb gemaakt, de recente single die ik heb gemaakt, is het happy en een tappy. Ja, ja, dat is uh, ik, hè? Uh, uh, een soort, uh, ja, feel good liedje, zeg maar, een beetje gek met een knipoog. Ja, ja, ja. En uh, dat is eigenlijk dit ik best wel goed gedaan, daar heb ik best wel veel uh, werk aan overgehouden Maar uh, ja. daar gaat het aan de komen, hè. dat het gedraaid wordt, dat je het landelijk uh, je ja. best doet En die, die... Dat is... ja? dat gaat goed Oké, okay, en die ga je vanavond ook uh, hier uh, teweeg brengen? Of? Ja, ik ben bang van wel Ja? ja. <laughs> ja. Nou, we gaan een feestje maken natuurlijk Tuurlijk ik bedoel, Het zijn toch uh, niet, de, niet de minste namen die uh, vanavond hier op het Raadhuisplein uh, optreden Hartstikke leuk. En uh, uh, ja daar zie jij, uh, zit jij ook tussen. Ja. En uh, ja, uh, wat kunnen we van jou nog verwachten, uh, Mick, uh, op de lange duur? Ja, ik blijf gewoon zingen en ik, uh, ik doe ook de kunstschilder erbij. Het is een expositie gaat... ja ja dat die uh... uh, goed gelopen is. En dan had nog vreemd uh, feesten mogen uh, te zingen. Tenminste, het laatste feest heb ik dan gezongen van, van Brailoft. Ja. Uh, in Zandam in de tweede was een, uh, is ook heel leuk. En een collega van mij zanger. En die ook heel goed kan koken, Tjerk. Okay. Hij heeft een heel leuk concept bedacht samen met het vrienden van hem. En uh, dan kookt hij alleen en dan zingt hij ze met een headsetje. ook heel erg aantal mensen als ze een leuke avond uit willen. Ja. Op de prinsen in Amsterdam. En uh, ja, ik ben. Uh, dus ik, ik treed nog steeds uh, regelmatig op. Vooral de weekenden, ik het altijd al zo geweest is. En ja. het is ook een beetje inherent aan je erkenning of herkenning. Dus je moet wel platen blijven maken. Ja, natuurlijk. Ik heb hier in ieder geval contact getekend bij Jacob van der Steen en Marcel Schiemschijmer. Nee, okay. Jacob, Jacob is misschien uh, bekend uh, bij de mensen van het liedje van uh, Martin Morero, zeg maar, van de ja, ja. serie Goze Vrouwen. Ja, ja. Echte leasder, de leader ook van het, uh, van het programma van grote Vrouwen. En ja. Marcel Schrimpschijmen, ja, dat is eigenlijk bandleider van de Toppers. Ja. Uh, onder andere en van uh, heel Holland uh, Hages En Of Zoek naar de Vijfde Topper, en noem maar op. Ja, hier, eigenlijk zit hij wel op het televisieprogramma, ja. zit Marcel Schrimpschijmen als bandleider, als racist in. En die hebben mij gevraagd of ik daarin wil komen om, uh, ja, zoveel mogelijk liedjes te zingen en te maken en uh, uit te brengen. Dus eigenlijk is dat een soort, uh, ja. ...tijdeloos contract ge geworden. Oké, mooi. Ja, wat komt er nog? Een, uh, ga je nog een albumpje maken? Of, uh, of zit dat niet in en, ja, uh, en dat, blijft er bij Singles? Gaat, daar gaat het zeker naartoe, maar... Dat, is, dat kan ik echt niet vertellen... ...maar ik ben sowieso volgende week in de studio. Ja. Want we hebben nu uh, zes nummers klaar liggen ja, we zijn wel bezig om nummers te maken. Maar ja, ook voor nummers van andere mensen zijn welkom om. Maar zo is het niet zo moeilijk. Dus uh, als we mensen, uh, weet je, uh, het is altijd uh, prima om uh, tekstschrijvers of, uh, of ideeën, weet je wel. Ja. En ik schrijf zelf ook heel veel. En dat uh, ja, doen we gewoon samen. Dus eigenlijk ja, zeg maar, een soort, het is een soort uh, jam-sessie. Als je begrijpt, ik bedoel. Je, je komt het ja, studio ja. in en uh, de een speelt gitaar, dans, de ander we een de ander de wind, en, uh, en ik zing dat. En we maken gewoon, uh, zoals eigenlijk muziek wat muziek voor bedoeld is. De emotie die muziek teweeg brengt. Ja. En dat, dat doen we eigenlijk. En dan komen we ook, ook leuke nummers uit. En dat dingetjes uh, kunnen doen. Ja, nou ja, vanavond uh, ja, uh, op de Raadhuisplein hier in, uh, in Zandvoort. Uh, ja. ja. Het, het begin in ieder geval een uurtje vroeger. En ik, ik weet niet of je daarvan op de hoogte was. Maar... Nee, weet je, oh, maar... oh, okay. <laughs> uh, ik niet. Oké. Wat is het tweede daarvan dan? Ik zou het om mijn god niet weten. In ieder geval, de aanvang was normaal om acht uur. Maar ja, ze beginnen een uurtje vroeger, heb ik begrepen. Dus. Nou, leuk ja, ja, waarschijnlijk vanwege de drukte, denk ik, of uh, ja, ik weet het niet. Ja, Misschien hebben ze wat meer de, tijd nodig. Het zal droog het zal blijven, volgens bui buienaarder, dus het, het blijft droog. Ja, nou ja, dat hopen we inderdaad, want uh, ja, het zou zonde zijn als dat uh, ja, nou, ja, laten we zeggen, ja, in het water valt. Dus, uh, ja. Hey. Ja, ja. ja, wat wil je zeggen? Nee, ik zeg het niet zo heet, ook gelukkig. Nou, en dat niet, nee. nee. Dat al lekker juist. Nee, heerlijk. Ik bedoel... Ja, het is 70 graden hier, dus... En als het droog blijft, dan heerlijk. Ja. Hebben we niet te klagen. Dat, dat is het belangrijkste. Ja, toch? Ja, zeker. Hé, hey, uh, Mick, ik ga uh, een hapje en een, uh, een tappie draaien. Nou, leuk, man. dankjewel. En uh, ja, ik hoop je vanavond in ieder geval te zien hier op het Draadijsplein. Nou, geweldig. Ja? Zwaaien zou ik zeggen. Dan komt misschien nog een langs. Is, is prima. <laughs> hey, te gek. Hé, hey, te gek. En... Uh, we Don't spreken you. elkaar Oké okay, super Hoi hoi wat Mick Herren En een En een toppy. Na een dag gaat werken Ben ik uitgeput en moe Ik denk ik kan zo daar wordt trekken naar. Dan kom ik eindelijk thuis, ligt zij weer voor de buis De ijskast leeg en niks op de tv Ik geef me vrouwen dikke zoen, ik zeg bij jij wat ik ga doen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 Zo als ik leef Als je me lief bent. Als ik de liefde liefde, Blijf ik je trouw Geef alles aan jou Als jij mij lief bent. Ik heb mijn nukken en gebreken Nee, ben zeker niet perfect Ik ben geen man van illusies Neem maar alsjeblieft, zoals ik ben Werk hele dagen en ook nachten Ik ben altijd onderweg Geef alles wat ik heb o, Onze liefde, die is er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 Als mijn liefde lief heb. En dat allemaal uh, ja, gezongen door René Vroger. En nou maak ik er eigenlijk een klein beetje een troepje van. Maar goed, uh, ja. Het kan, uh, kan gebeuren, toch? Ja. We gaan gewoon een lekker plaatje draaien van uh, Chris. En als je gaat. En zo direct gaan we nog eventjes uh, me bellen. Aan. Met Dries Roewink. Kijk me aan en zeg mij het is voorbij. Want zie jij niet.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 Met je mee Als je gaat Als je gaat zonder te zeggen Wat je voelt Het heeft geen zin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 Geef niet op. Zandvoort Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9, 104.5. En we hebben weer iemand in de uitzending. En dat is Dries. Dries, een hele goede avond. Hoi, hey, goedenavond, Fred. Hoi, hey, goedenavond. Ja, jij bent ook onderweg naar Zandvoort? Ja, nou, of nog niet? Ja, wat zegt, ben ik onderweg naar Valkenburg. Oké. Okay. nog vijf kilometer rijden. Dan zijn we in Valkenburg uh, aanbeland. Oké. Okay. In mooie Limburg. Jij bent ben wat later op de avond hier? Ja, want ik sta zelf om uh, kwart over tien. Oké. Dus dat gaan we mooi redden. We hebben het goed uitgerekend. En het is wel leuk dat Radio NL nou een keer in Zandvoort langs komt, hè? Ja, nou ja, sowieso toch? Ik bedoel, ja, het is toch een leuk festijn zo. Euh, het, is, het is al euh, ja, een bekende naam eigenlijk. De Nederlandstalige euh, muziek. Ja, ja, dit is voor ons toch een station... Euh... Ik was toch tegen jou gezegd, een van de eersten die ooit naar ze toe reed, jaren geleden. Dus ja. ik dacht, hé, hey, die jongens die zouden wel eens wat voeten aan de grond kunnen krijgen. En die zijn behoorlijk groot geworden de afgelopen tien jaar. Ja, en gelukkig maar. Hey, ik bedoel, ja. Uh, ja, ja, er zijn uh, niet zoveel stations die dat, uh, dit soort repertoire nog uh, draaien, hè? Mm, Nou ja, ja uh, ik wil in ieder geval. <laughs> ja, dus ja, ja nee, ik bedoel, ja, ik heb dan uh, uh, CFM Entertainment voor jou en dat is uh, ja, voornamelijk toch ook wel uh, een hoop Nederlandstalig uh, gebaseerd. En ja, zeg ik, er zijn uh, meerdere stations inderdaad uh, die, uh, die het ooit geprobeerd hebben. Uh, ook op, uh, op het commercieel gebied. En uh, ja. ja, Radio NL doet het goed. Ja, die doen het goed. En je hebt nog 100% NL. Ja. En die twee uh, die hebben wel eens een beetje bonje onder elkaar. Ja. Maar goed, we hebben toch, uh, het is altijd leuk als je een nieuwe plaat maakt en je hoort hem zo nu en dan is op de radio. Ja, natuurlijk. Tegenwoordig worden wordt het steeds minder belangrijk omdat je online veel kan doen en eigenlijk in, als je in de horeca gedraaid wordt. Ja. Is het eigenlijk uh, het allerbelangrijkste, maar ja, daar ben je niet bij allemaal, hè. dat kunnen we niet controleren. Nee, inderdaad. Nou ja, dat, uh, dat ja, daar doe je eigenlijk weinig aan. Ja. Ik bedoel, ja, ja. ja wat, ja, wat kun je eraan doen? <laughs> nee hoor. Dat geeft ook niets, maar ik bedoel, ik vind het leuk om daar vanavond even langs te komen. Ja. Even een kwartiertje uh, daar wat zingen. En dan uh, moet ik tegen jou gezegd door naar een verjaardag in Amsterdam weer. En ja. Zo vullen we deze dag weer lekker op. Zo is het. In de Costa Hollanda worden we vanavond weer? De Costa Hollanda uh, het zou best eens kunnen dat hij nog langskomt, ja. Ah, Oké. Okay. Hey, zit er nog wat aan te komen, Dries, op, op lange duur? Uh, zit er nog een album in? Of uh, wat ga je nog wat leuks doen? Ja, ik kom met een liedje drie weken voordat mijn show in Paradiso is, kom ik met een uh, single uit. Ja. En uh, na Paradiso uh, ga ik een nummer met Metropole Kerst opnemen. En dat breng ik dan weer op single uit. dat is even mijn plannen op uh, platengebied. Op maar ik ben natuurlijk vooral bezig... Uh, om na die avond uh, naartoe te werken, die ja. show in Paradiso. Oké, okay. en dat is allemaal te vinden op je site? Data's en uh, dergelijke optredens? Ja, Paradiso is al uitverkocht. Dus dat uh, oh, okay. is niet zo uh, interessant meer om naar te kijken. Nou, uh, goed hè. Uh, je kan mij goed volgen via, ja, via Facebook hè, en Instagram. Ja, ja, ja. ja ik, uh, ik, ik volg dat allemaal. Ik zie dat steeds voorbij komen. <laughs> We proberen elke dag uh, wat verse dingetjes erop te zetten. Ja. Nou, dat, uh... En Günther gaat ook weer mee? je filmen vanavond. Günther zit hier ook achterin, ja. Ja, dat dacht ik al. <laughs> met een broodje op. Ja, nou, trouw vind ik. Ja, Günther is nu al 32 jaar uh, met mij mee. Ja. Dus dat is al een behoorlijk tijdje. Vet? Ja, dacht het wel, ja. ja. Nou, ik vind het altijd uh, ja, een prachtige kerel. Ja. Nou, die gaat vanavond uh, is die zeker zichtbaar op het podium daar. Ah, ja, oké. Okay. Hey, ik, ik denk dat ik even jouw plaatje ga draaien, Kostelwanda. Daar is ook al een, een, een, een gedicht over gemaakt met de voorgaande heren voor mij. Dus de, de, ja, ja, ja. Daar, daar hebben ze een gedicht over gemaakt zelfs. Dat was leuk zeg, dat wist ja. ik niet. Nee, ja, dat is uh, tussen, tussen vier en vijf is dat geweest. Dus dan uh, altijd het, kwart voor nou, vijf, gaan ja. Poëtisch. Ja. Poëzie ook, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. ja ik bedoel, uh, dat allemaal vanwege de zomer en uh, ja, toch wel uh, uh, hier op het Raadhuisplein uh, het festival. Hollanda was een tekst van mij met Bram Koning. Ja. En dat hebben we vorig jaar zomer uitgebracht. En een lekker Hollands zomerliedje. Ja, nou ja, het weer is in ieder geval niet uh, heel erg slecht. Dus uh, ja, we kunnen hem sowieso draaien. Goed man. Hé, hey, gaan we doen. Tot ziens. Ja, tot nou, ja. ziens. En uh, ja, ja, ja, misschien vanavond even... Ja, gezellig. Oké. Okay. Hey Dries. Succes vanavond. En uh, ja, we spreken elkaar weer. Goed weekend.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 hier is genoeg te doen en het is lekker dicht bij huis, met jou voel ik De zon schijnt gewoon in Nederland Een zomerdag in Nederland De geur van zonnebrand Terrasjes vol tot midden in de nacht Adios, Toro Heel misschien tot volgend jaar, ik hoop dat Carmen dan weer op me wacht. in hand Er stond morgen in de krant De zon Ja, Costa, Hollanda, Dries Roewink vanavond hier op het Raadhuisplein En dat allemaal uh, ja, met uh, de bekende artiesten. Mike Petersen, Dario Wesley Bronckhorst, Danny Vroger, Mart Hooghamer, Mick Herren, Tom Haver, Michael Hollander, Jeffrey Tanis, Mike Dane. een uh, feestlanger Irvin en Sidney Bischoff. En ja, ik heb ook iemand, uh, iemand in de uitzending. En Mitch Kerstens. Dag Mitch, hey. een hele goede avond. Hey. Hé, hey, jouw, ja, ja, jouw Vida Loka. Waarom niet La Vida Loka, maar... La Vida Loka, het is gewoon Vida Loka. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, vertel eens eventjes. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het met je? Ja, het gaat heel goed. We mogen echt, uh, echt niet klagen. We doen, uh, de nieuwe single Vida Loka doet het ook gelukkig gigantisch goed. Ja. En, uh, ja, het gaat eigenlijk heel goed. Dus uh, we mogen leuke optredens doen mogen leuke dingen beleven. Dus we hebben niks te klagen. Nou, dat dacht ik ook niet. Hey, weet je, je zingt al een poosje, hè? Ja, een jaartje op drie zijn we nu wel lekker bezig. Voornamelijk in Brabant zouden we begonnen met het knie. Waar wij eerst uh, de partycaptains uh, deden en nog steeds doen. Ja. Uh, toen kwam er eigenlijk een vraag. Joh, Mitch, ga je solo zingen. En ik had eigenlijk heel, heel, heel, heel, heel makkelijk, joh. En daar moet ik helemaal niet aan denken. Daar begin ik niet aan. Maar ja, op gegeven moment toch maar de stoute schoenen aangetrokken. En uh, maar eens gaan kijken of het eventueel... Uh, want toch zo aan zou slaan wat we dachten. En toen hebben we eigenlijk de eerste single gemaakt... Uh, ...de maan de Sterren. En dat heeft in België eigenlijk gigantisch goed gedaan... ...tot een, uh, tot een klein bescheiden hitje. En vanaf daar zijn we eigenlijk verder gaan bloduren. Oké. Okay. Hey, en uh, ja, uh, hoe ziet... Uh, ...hoe ziet jouw toekomst eruit in de muziek? Een uh... uh, Hele goede vraag. Ik denk dat mijn, uh, mijn, mijn toekomst... ...voornamelijk gewoon eens lekker muziek blijven maken... lekker genieten met de optredens die ik mag doen. Uh, sowieso een nieuwe spots blijven maken hopelijk een album, wat wel een beetje op de planning staat voor 2019, Ja. maar bijvoorbeeld over vijf jaar, dat zou ik echt nog niet durven zeggen, ik ben heel blij dat wat ik nu doe, en wat ik over vijf jaar doe, dat, dat zie ik dan eigenlijk wel. Oké, okay. hey, en uh, jouw, uh, jouw optredens, uh, zijn die te volgen op, uh, op uh, je site of uh, Facebook? Of? Ja, ik ben heel erg... Uh, op, uh, op Facebook en Instagram, dat is Mitchers. Ja. En ik ben ook uh, op internet te vinden via ww.mittens.nl. Oké, okay, daar, daar, daar zijn alle uh, ja, laatste uh, programma's ja, te ja, zien. Dat is alles welke Facebook uh, maandelijks gooien En een ook agenda online waar we waar we te zien zijn, dus ook uh, te vinden op, uh, op de internetwebsite. website. Ja, ook, dus ik uh, kan er eigenlijk niet meer omheen. Nou, nee, oké, okay, voor het boeken uh, geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, site en uh, Facebook. Ja, dus eigenlijk, uh, ik had eerst nog helemaal geen website. Want ik kwam eigenlijk vanuit het management toch de vraag van maken. Want ik ziet dat wel makkelijk. Ja. Dat hebben we toen gemaakt. Maar eigenlijk wat op Facebook staat. Dat staat eigenlijk ook allemaal op internet. Op de internetpagina. Dus uh, eigenlijk aan elkaar gelinkt. Ja. Nee. En, um, nou ja, je zegt eh, uh, uh, Waarschijnlijk uh, toch een album. 2019. Uh, ga je daar aan beginnen dan? Neem ik aan? Uh, nou, dat hebben we hebben wel een klein beginnetje gemaakt. Dan zijn we zijn wel aan het kijken van: hé, hey, waar, uh, waar gaan we heen? Ja. Uh, en wat willen we? En, dan uh, ja, dan komen we wel, dat eigenlijk de oude tracks die ik gemaakt heb, hè. Dus, uh, jij hebt alles verlangen, danst er de nacht, uh, ga zo door. Die komen erop. En dan zullen er een vijftal nieuwe singles uh, bij je verschijnen. Waaronder ook een uh, leuke bel, rustige nummers, gevoelige liedjes. Ja. Maar dat, dat ja, dat breng je niet heel erg gauw snel uit op, op, op single. Nee. Die dus, zijn ja, dan is het wel heel ideaal om dat op een album te doen. Ja, oké. Okay. De, ja, ben, je, ben je zelf een, een beetje een belletzanger of uh, vind je toch... Uh... Nee, juist helemaal niet. Ik ben juist zo erg van de jongere muziek, zeg maar. Ah, oké. Okay. ik eerst begon met de sterren. Ja. een beetje wel... Uh, uh, toch wel een beetje Ricky of... Martens-achtig. Ja, ja, Raymond Hermans, uh, Henk Dissel. Als je, als je me zou vragen waar ik me het beste mee zou vergelijken, zou het Henk Dissel zijn. Inderdaad. Ja, ja, oké. Okay. Een beetje uptempo. Ja, uptempo ja. voornamelijk. Ja, oké. Okay. Hey ja. Kan je verder nog iets kwijt? Heb je nog wat te liegen? Laten we het zo zeggen. eigenlijk helemaal niks. Nee, ik heb niks te liegen. Ja, je zit het best wel. Oké. Dan Leg de volgende single er al op de plank, of? Nou, we zijn wel mee aan het kijken. We hebben wel een leuke demo's al gemaakt. We gaan wel een beetje meer het Henk Dissel op. Omdat wij nu drie singles een beetje hetzelfde Spaanse temperamentje hebben gemaakt. Oké. Okay. En we echt aan, aan, echt aan het zoeken waren naar de sound van... Uh, van mij, dus van Miss Kerstens. En dat is eigenlijk best goed bevallen. Maar nu gaan we wel een beetje verder kijken. Van, hey, we hebben dit nu drie keer gedaan. Waar kunnen we nu heen? Ja. En dat is een beetje... Ja, ik denk, het Henk dit is. Een beetje... zijn een, een, een, een single bijna bij mij. De bom. Ja, ja. ja. Zo zal het wel gaan worden. Ja. Oké. Okay. Nou, dan... Uh, ja, rest mij nog... Uh... Te zeggen, uh, ja, bedankt voor jouw tijd. Nee, ja, jullie bedankt voor de promotie natuurlijk. Ja, graag gedaan. En uh, ja, we gaan hem zo eventjes draaien, via Loka natuurlijk. Super tof. En uh, ja, graag uh, tot de volgende keer en uh, wie weet hier in de studio, uh, Het hetzij uh, per telefoon. Dat gaan we helemaal doen. Dank jullie wel voor jullie tijd. Hey, een goed weekend en een fijne avond. Eh. Hey, dankjewel. Goedemiddag. Hoi, hoi. Goedemiddag. Mits Kerstens en via No you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 Ik voel ik mij eenzaam en alleen Ik laat je gaan Jij hoort niet meer bij mij, het is niet meer aan Ik zit behoorlijk stuk, verlang naar nieuw geluk Ik laat je gaan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 En en ik laat je gaan hier bij CFM. Entertainment voor je tot klokjes van 7 uur vanaf de tolweg 10 A in Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9, op de kabel. En uh, TV-krant en DAB 5C natuurlijk. En ik heb iemand in de uitzending als laatste. En dat is William Bonne. En William, een hele goede avond. Een nou, goede avond. Hé, hey, goede avond. Ja, we zijn wat later als, als dan we he, elkaar afgesproken hebben. Het gaat eventjes over jouw nieuwe single. Wij gaan door tot morgen vroeg. En dat, dat gaat vandaag ook gebeuren? Uh, nou, het wordt niet zo laat. Het zal ah. een uurtje of twee, half drie worden. Ah, oké. Okay. Nou ja, vooruit. Nou ja, is het eigenlijk wel morgen vroeg dan, hè? Ja, dan is, dan is het morgen vroeg. Ja, toch? Nou, we hebben net al een optreden weer gehad. Oké. Dus... Oké, okay. okay, en uh, waar was dat? In uh, Zaandam. Aha, hier vlak in de buurt dus. Noord-Holland. Uh, Peter Beense en uh, Koos Albers. Oké. Okay. Ja, ja, vanavond, ja, vanavond hier ook in Zandvoort natuurlijk, de Radio NL Festival. Dus, Kijk, dat is Ja, ja, ja. Dus ja, misschien als je niks te doen hebt, kun je altijd nog even doorrijden. <laughs> nou, als ik nog een gaatje over heb, dan kom ik. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, um, deze single, uh, ja, hoe, hoe is die tot stand gekomen? Nou ja, Emel Hartkamp en uh, Norris, die schrijven mijn, uh, mijn nummers tegenwoordig. En, ja. Uh, ja, Emel had hem eigenlijk al gewoon op de plank liggen eigenlijk, zo moeten gewoon zien. Het is okay. Niet dat ik daar zit en, uh, en dat het op dat moment geschreven wordt. Dat... Oké. Okay. En, uh, ja. ja, wat, uh, hoe, hoe gaat de singel laten we het zo zeggen. Nou ja, de radiozetsons uh, pakken het goed op. Ja. En, uh, ja, daar ben ik natuurlijk zit. En in het land ook, overal waar ik zing, ja, dan uh, zie ik wel mensen gezellig mee bewegen, dus ja, daar doen we het voor. Ah, oké. Okay. Ja, want je zit al uh, een poosje in het vak, hè? Ja, ik heb 6 mei, afgelopen 6 mei, heb ik 10 jaar jubileum Ah, oké. Okay. dat heb je ook uh, gedaan, uh, elders? Ja, in het Zalencentrum Bieleman in, Arnh of in Westervoort. Oké. Okay. Met uh, ook allemaal uh, ja, diverse artiesten, Summerland en grote band erbij. Dus uh, ja, dat was leuk. Ja, oké. Okay. Hey, ja, maar rest eigenlijk nog, uh, waar, waar, waar kunnen mensen jou vinden eventueel voor... Uh, voor... ...voor vragen, optredens... in social media natuurlijk... ja ...dat is op Facebook... ...onder William Bonnen... kunnen we het maar vinden... ...mijn website ligt even uit... ...die zijn ...sorry, je valt even weg... ...je website ligt eruit, zei je? ...mijn website ligt er heel even uit... ...we zijn aan het vernieuwen... ...oké... Okay. ...dus uh, ja, momenteel gewoon op Facebook... ...op Twitter dan onder William Bonnen... kunnen we het maar vinden... Ah, oké... Okay. ...en anders kunnen ze altijd... ...in ieder geval nog mij berichten van... ...hé, hey, wie was dat? ...ja, tuurlijk... ...dan komt het helemaal goed... Hey, wat zijn jouw vooruitzichten? uitzichten? Ga je een album maken? Of blijf je gewoon lekker singles maken? Nou, we gaan nu nog weer een single proberen uit te brengen aan het einde van dit jaar. En ja. dan uh, uh, vaak wel lichtelijk uh, proberen te werken aan een album. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dan uh, wens ik jou uh, nog heel veel succes. Ja, dank u wel. En dan uh, ja, gaan we in ieder geval jouw nummer draaien. Wij gaan door tot morgen vroeg. Dankjewel. En ik zou zeggen... Nou, nog een hele fijne avond. Ja, en geniet van het weekend ja jullie ook en uh, bedankt voor de tijd natuurlijk ja en dan uh, ja wie weet uh, volgende keer in de studio ja gezellig lijkt me leuk ja toch ja zeker oké okay, William fijne avond nog ja groetjes en uh, nou ja tot ziens hey tot ziens hai, hai. hoi hoi William Bonne en wij gaan door tot morgen vroeg Laat het werk maar gaan Ik bel naar mijn baas Ik zeg hem helaas Ik heb nog wat dagen staan Je ziet me dus niet Een feest reken maar, het is tijd om weg te gaan Een taxi besteld, de kroeg al gebeld De laatste scène, hand in hand, een droom van mij kwam uit. De eerste kus bij de Notre Dame, ik wist niet wat me daarover kwam. Bij de Eiffeltoren vroeg ik je zacht, blijf bij mij kwam uit, Elisa. Hey, Zacht, van heel dichtbij blijf jij je leven lang bij mij Ik kuste je op de Champs-Élysées en zei dat is oké okay. Je beloofde mij voor altijd wij samen tot in eeuwigheid Wat op de dag van vandaag kus ik jou nog heel graag Hey, Het was de eerste keer dat ik je zag Ik verlangde steeds meer naar jou Want jij bent echt mijn harte dief Want eerder was ik zo verliefd en Na vannacht ben ik je man en dan Dat was hier dan Frans Duits en Elise hier vanaf de tolweg. Tina, CFM, het entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En dat is het al bijna. Nog een paar minuutjes en dan neemt Mike het weer over met de breakdown. En ja, we gaan nog eventjes een plaatje draaien voor ja, mijn, mijn vrouwtje natuurlijk. En ja, luister zelf maar. Goran, Karan en Ostani.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 Nech se za nas upale ZANG EN MUZIEK Poljubi me I budi tu Nek srce lupa De is weer te Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Dit was hier weer tot 7 uur de entertainer voor u. Mike gaat het overnemen met zijn Euro Breakdown. Ik zou zeggen, graag de volgende week. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken, goed weekend. En uh, vergeet niet, uh, vanavond hier op het ra Raadhuisplein raad om 7 uur begint tot... dat. Ik zou zeggen, tot dan, Groetjes. Tot zover, het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.